Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisartsen worden hartstikke plat gebeld. Veel mensen zijn in coronatijd niet naar de dokter geweest... en zitten met opgespaarde vragen of lichamelijke klachten. Huisartsen worden ook veel gebeld met vragen over coronaprikken... merken ze bij deze praktijk in Terneuzen. Goedemorgen, Stante. Van vragen tot uh, wanneer krijg ik nou eindelijk mijn vaccinatie en wanneer krijg ik mijn oproep. Uh, tot van ja, um, ik heb uh, toch wel he, lichamelijke klachten uh, na mijn vaccinatie. Wat moet ik hiermee? He, die heb je ook ertussen zitten. De Britten kunnen bijna gaan uitkijken naar Freedom Day. Het lijkt erop dat Engeland over twee weken alsnog gaat versoepelen. Dat was eerder al het plan, maar toen liepen de coronabesmettingen ineens toch weer op en werd er bol uitgesteld. Het gaat nu nog steeds niet echt goed met de besmettingen, maar premier Johnson wil de versoepelingen niet langer uitstellen. En het jaar van deze hits is aan de beurt. Tengo la camisa, Kleur van jouw lippen. Doe mij een doekertje en een briesje en een de van door een whiskypijn. We hebben een avond, gaan ouder los. En we en we, dozen, we springen, zij zo bij. Ja, jongeren die zijn geboren in 2006 kunnen nu een afspraak maken voor een coronaprik. Voor het begin van het nieuwe schooljaar kunnen alle jongeren een eerste prik krijgen als ze dat willen. En de hackers van een grote ransomware aanval hebben voor het eerst van zich laten horen. Dit weekend gijzelden ze de bestanden van honderden bedrijven. Een supermarkt in Zweden sloot zelfs al haar winkels. Dit computerbeveiligingsbedrijf weet meer. Het is vrij zeker dat hier de, de Revel of re evil bende achter zit... En er is toch wel bekend dat de revelbende misschien wel de meest professionele bende is als het gaat om ransomware. Ze hebben om vier uur vanochtend van zich laten horen en ze hebben eigenlijk een soort uh, aanbieding gedaan. Ja, de bende eist 59 miljoen euro en in ruil daarvoor kunnen de bedrijven weer bij hun bestanden. Volgens de bende hebben ze over de hele wereld dik 1 miljoen systemen gekraakt, maar het is niet zeker of dat ook echt zo is. Het weer bewolkt, af en toe wat regen, later op de dag ook nog wat zon en een graad of 20. Morgen en woensdag sowieso een hoop zon en dan blijft het ook droog. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A7 vanuit Herenveen naar Hoorn... tussen Breeslanddijk en Den Hoever 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Sanity for me, salvage your ideas, relativity. Only buildings, no people, prophecy. Time's up, place to hide, no reality. Four's up, mind's wide, magic imagery. Oh, oh. Never did the boss, no good. Dressed out in red riding hood, fatty. Making life a calling colour Six-inch line Ran off really fast Mumbles something about the past Best sex I've ever seen As if each moment wasn't lost Drops of blood colour I feel. Back. Could the beat be soundtrack? King of brains, queen of the sack. Executives have heart attack. It's a so-called celluloid. The money makers would avoid. Sometimes notions get reversed. Center of the universe, ritual ideas, relative. ...in de regio. Op deze oude nieuwe tijd, want het is even wennen. We beginnen weer gewoon om 10 uur. En tot 12 uur, dat was even wennen, van nog altijd opstaan. Je moet een uurtje eerder hier aanwezig zijn. Hartelijk welkom allemaal, ook hartelijk welkom Jelber. Ja, goedemorgen. Je... Goedemorgen. En de medepresentatie doet. De techniek is en blijft in handen vandaag van kort draaien... Die heeft ook uh, de muziek verzorgd. Ja, en Gert, uh, uh, jij bedankt voor de redactie. En ik heb de redactie verzorgd, ja. ja, dankjewel. En samen met Jelme presenteer ik uh, dit programma. In het eerste uur gaan we uh, onder andere spreken met uh, een ambassadeur van de Pride. Dat gesprek doet Jelme. Dan heb ik een leuk gesprek, denk ik, hoop ik, met iemand van de Vlindersstichting. Want het is vanaf vandaag landelijke Vlinderteldag.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 Waar okay. doe je dan op als je zegt wegvallen? Um, nou ja, ik hoor van oudere mensen in Zandvoort en ook van mijn moeder... dat vroeger rond de jaren 90 een heel leuk uitgaansleven was in Zandvoort... wat heel hm. gaymijnend en vriendelijk was. Ja. En rond de jaren 2000 was dat helemaal weggevallen... en was het eigenlijk weer een taboe als je gay was in Zandvoort. Um, dus ik ben opgegroeid met het stichtbaar dig dat het allemaal een beetje... Ja, het is er dus het wel, was, was maar, niet het, meer zo zichtbaar, misschien doe je daar.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 Liefde is een miljoen vlinders. In je buik of in je hoofd. Liefde is een miljoen vlinders. En ze blijven of ze gaan dood. Maar dit keer zijn ze hier gebleven. For eilig hey, and all that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 Ja, zeker. Ja, ik ben in de Millingenwaarts, vlakbij Nijmegen, ben ik uh, vlinders aan het werk. Oké, okay. nou heb ik begrepen dat er in Zandvoort ook een uh, werkgroep is voor, uh, namens de Vlinderstichting. Uh, ja, klopt. Zijn er in Zandvoort door de duinen en de zee uh, andere soorten vlinders dan in de rest van het land? En zo ja, welke vlinders kunnen wij hier treffen? Ja, dat is zeker zo. In, uh, in jullie regio zitten natuurlijk de vlinders van de duinen, die wij hier uh, in het binnenland uh, helemaal niet hebben. Ja. Uh, en die beginnen ook heel vaak met het woord uh, duin. Dus duin, de duinvlinden bijvoorbeeld eentje. Uh, en de uh, comma. Veel in de duinen voor. Ja. Uh, duin. dus de verbinding valt dus weer een beetje de... weg. Volgens mij oh. staan jij niet op een plek waar uh, dus de verbinding goed is.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 Uh, ...vlindervriendelijke planten gaan aanschaffen. Daar ga ik voor naar het tuincentrum toe... ...om me ja. te laten oriënteren. Uh, wat is de meest geziene vlinder? Uh, vorig jaar is de Atalanta het meest geteld tijdens de tuinvlinder. En dat is al jaren zo? Nee, dat, dat wisselt. Uh, in de dertien jaar dat we deze telling organiseren... ...is de Kleine Vos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 ZFM, goedemorgen Zandvoort. Ja, met deze muziek, de Doobie Brothers Steamer Lane Breakdown. Uh, ja, daar uh, word je wel lekker, kom je wel lekker de ochtend mee door. We praten met Ruud Wever, vrijwilliger bij het Stoomgemaal in Halfweg. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ja, het uh, bijzondere weekend, denk ik zo, die uh, voor de deur staat. Want uh, jullie gaan eindelijk weer open na die lange tijd van uh, geloten, uh, gesloten te zijn. Uh, Dat klopt, ja. Vanwege de ja. corona-omstandigheden. Wat hebben jullie...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 Nou ja, dus omdat het in de coronatijd moeilijker was om dat te doen, hebben we een audiotour ontwikkeld. En daarnaast hebben we ook een lespakket ontwikkeld voor de groepen 7, 8 van de basisscholen. Zodat we ook jongeren bekend kunnen maken met het fenomeen stoom, maar ook met de ontwikkeling en tussen de.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 Hoeft niemand met elkaar in, uh, in contact te komen. Oké, okay, dan nog de, de afsluitend. Waar, waar kijkt u als vrijwilliger het naar uit nu jullie weer opengaan? Nou ja, gewoon het feit dat er weer bezoek is. En uh, dat er, uh, ja, we zijn vorig jaar hebben we maar twee weekenden gedraaid. Normaal gesproken draaien we ongeveer zeven, uh, acht weekenden per jaar draaien. We. Dus zo tussen de zestien en de twintig dagen per jaar draaien we. En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 Might seem crazy what I'm about to say.